Lonely game we play, looking for the right words to say, searching but not finding understanding. Anyway, we're lost in this mess. Of leaving Disappear each time I see your eyes And no matter How hard I try To understand The reason Why we carry on This way We're lost In this maze. Masquerade. Nou, ik was uh, de afgelopen 14 dagen verloren in een maskerade. De maskerade van corona. En uh, hoewel ik wel vier keer ben ingerend tegen uh, de ja, pandemie. Oh, dan gaat mijn telefoon ook nog luisteraars. Uh, ik ga een stukje muziek verzorgen en dan, uh, dan gaan we zo verder luisteren. Hi, Marcus.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 veroordeeld Marco en uh, ja, ik vind dat je dan eigenlijk mensen niet moet boycotten voordat je weet wat er aan de hand is ja überhaupt als het om muziek gaat moet je eigenlijk nooit boycotten want uh, de muziek blijft ondanks het feit dat uh, mensen die zich met die muziek bezighouden of hebben gehouden uh, uh, ten tijde van de opnames uh, in ieder geval uh, goed bezig zijn geweest want dit was een prachtig nummer van Marco, uh, Margarita heette het en, uh, ik denk nou laat ik daar nou eens mee beginnen u hoorde mij net ook uh, Marcus roepen in de uitzending, luisteraars. Ik zal het u even uitleggen. Ik ga hier naartoe over de Zandvoortsalaan. En ik denk, ik stem mijn autoradio. Stem ik eens even af op de zender van CMM Zandvoort, 106.9 FM. Maar ik krijg geen geluid. Ik denk o oh jee, o oh jee. En dan kom ik straks in de studio. En dan blijkt ik niet te kunnen uitzenden, want dan is er geen geluid. Maar het blijkt op internet en andere... Uh, Mediadragers wel te werken gelukkig, dus u kunt me wel horen als het goed is. Alleen de zender is stuk, dat klopt. Ik kreeg zojuist de telefoon van Marcus en die bevestigde dat. Uh, die zender is in een reparatie en die komt morgen of overmorgen komt die weer, uh, komt die weer terug. Dat ding heeft tien jaar onderaf gebroken, uh, uh, is hij in de lucht geweest. En op een gegeven moment uh, met die stroomstoring die wij hier ook hebben gehad in de regio uh, afgelopen zondag. Over Veen, Bloemendaal, Zandvoort. Uh, ja, de, de stroom viel uit, uh, ongeveer anderhalf uur geduurd. En ja, daar kon de konden zender kennelijk niet tegen. En toen die, zei hij die van nou doe, het nou doe het nou maar zelf. Ik ga eh, eh, zelf ook eh, plaatjes voor u draaien vanavond. En daar gaan plaatjes, het zijn cd's en het zijn, nou ja, mp3'tjes noemen ze dat. En eh, ik ga meteen een, een mooi verzoekje draaien van Jim Croats. En eh, die had de gewoonte om uh, tijd in een flesje te verzamelen. Ik draai hem voor Annemieke Vos. Annemieke, voor jou...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 ...tijd in een flesje kon douwen. Ja, dan sluit je de tijd op, maar je moet ook met je tijd meegaan, toch? Dus uh, dan doe je af en toe het flesje open en dan uh, ontsnapt er weer wat tijd. En dan kan je weer een beetje vooruit. Ik, uh, ik, ik heb vandaag best wel een leuke dag Wat laatste Ik ben vanmorgen, ben ik, uh, heb ik mij gehezen in een uh, Sint-Nicolaas kostuum. Een tabbert, zoals dat heet. Ik, uh, ik had al een weken tijdens die corona, had ik mijn baard laten groeien. Dus die baard is mooi vol geworden en, uh, Blonde snor, blonde baard. Nou, mooie meid erop en een mooie tabbert aan, en, en ben ik gegaan naar Beverwijk. En daar kom ik wekelijks eigenlijk bij een dame die... Uh, nou, een aantal jaar geleden twee hersentia's uh, helaas heeft gehad. Ik ken die dame al uh, vanaf 2007 toen ik uh, muziek draaide bij Radio Beverwijk. En zij uh, eigenlijk uh, dagelijks bijna, als ik daar was, een, uh, een, een plaatje aanvroeg. Uh, en uh, toen zei ze op een gegeven moment van, uh, we draaien leuke muziek en uh, kan je niet eens een bakkie komen doen ze was alleen en uh, ik zei nou, nou leuk natuurlijk ik kom een bakkie bij je doen nou, toen was een vriendschap ontstaan eigenlijk en als uh, nou, jaren is dat goed gegaan in de zin dat ze gewoon gezond was ze is ook scheidsrechter geweest een vrouwelijke scheidsrechter en het uh, nou, was, was, was een leuke vriendschap en, uh, en, en, en ben, uh, ben ik ben trouw uh, gebleven ik ben nou, in eerste instantie niet elke week toen ze nog gezond was... maar de laatste jaren dat, dat ze die TIA's heeft gehad... ga ik er wekelijks eventjes een, een uurtje of twee uurtjes naartoe... om uh, ja, even een beetje de eenzaamheid te verdrijven. Ze zijn veel kinderen, maar ja, die wonen dan weer net... Uh, een heel eind weg in Zeeland en zo. Dus die staan niet de dagelijks op de stoep. Uh, maar vandaag dus in het, uh, het Sinterklaas-costuum, luisteraars. Jazeker. Jazeker. Sinterklaas was uh, paraat vandaag. Ik moet u zeggen, het is ontzettend warm in zo'n pak... als je zo'n pruik op hebt, dat is niet te geloven. Ja, ik ga er even vanuit de kindertjes onder bed zijn... Hè, want het, uh, ik ben natuurlijk hulp Sinterklaas, dat, uh, dat begrijp je natuurlijk wel. Nou, in ieder geval was het uh, was, uh, heel leuk om te doen. Daarna nog even naar een collega geweest in Schalkwijk... en uh, die heb ik ook nog even verrast. Die was, uh, die shockzijger wild natuurlijk... dat hij uh, me zo plotseling in een ander habijt voor zich zag staan... Uh, nou gewoon leuk. Ja, ja, nou dat was het. Love is all around. Je trouw pouvait être toute. Not not not. I feel it, in I feel it in love is all around me. And so Every Show. de liefde aan iedereen die om je heen is en de, die je lief is, maar ook mensen die je niet kent. Wees gewoon lief voor elkaar. Hè? Dus een belangrijke boodschap uh, voor uh, de wereldbevolking, zo moet ik het eigenlijk wel formuleren. En uh, nou, iemand die uh, ook uit is op Forever Love is Susie Davis, die meeluistert uh, aan de andere kant van de plas. En Susie voor jou speciaal Reba McIntyre met Forever Love. time I laid my eyes on you, I knew we'd spend this life side by side. I still feel the same, though you're so far away, I swear that you'll always be my. Promise naar Tussen App en Vloed bij ZFM Zandvoort. Tot middernacht is Charlotte Duif weer uw rots in de branding. En de mooiste ballads komen voorbij. Zo is het. En, uh, dit was een hele mooie van Reba uh, McIntyre. Ik hoop het, uh, dat ik het goed uitspreek, uh, Susie. Prachtig nummer. Uh, ik ken het niet, moet ik eerlijk bekennen. Ik ken ook de, de zangeres niet. Uh, maar ja, je bent nooit te oud om te leren, hè. Dus uh, dat, dat blijkt maar weer. En uh, ook bedankt namens de luisteraars. Dat was een prachtig nummer. Dus ik denk dat je uh, niet alleen jezelf en mij daar maar plezier mee hebt gedaan. Maar ook uh, veel luisteraars van uh, ZFM Zandvoort. The minute you're gone, I cry. you're gone, I die. Before you walk out of sight child of love. ik heb een Belk, Goedenavond. Goedenavond, vriend. Hey, wie is dat nou? Sinterklaas? Het is vreemd zeker. Die voor het ja, het werk is zeker. <laughs> ja, en dat hoort dat... Werk is voor de paren, toch? Zo is het. Ja. Hé, hey, uh, fijn dat er weer bent, jongen. Ja, ja dankjewel, Willem. Ja, ja, ik vind het ook fijn om er weer te zijn. Is even, het is, is even uh... wennen weer, hoor. Het is even wennen. Ja, je, je, je straalt weer, je hele hoofd glimt weer. Is dat make-up of is dat van jezelf? Uh, nee, het is allemaal make-up, hè. Ik, uh, ja, ik begin, uh... ja... Ik begin, voordat ik in bed stap... dan uh, smeer ik maar helemaal in met de uh, ja, Daar begin ik mee. En dan eh, sta ik s ochtends op en dan is het eh, ochtendcreme. de is ochtendcreme. Ja, en dat, ja. Eh, dan moet je heel hard moet je poetsen. Nou, als je dat ingevreven hebt, dan moet je het in laten trekken. En dan moet je heel hard ja. poetsen. En dan ga je ja, maar als een door in de manen schijnen. Ja, ja, ja, ja, ja. Ik heb die leeftijd nog niet. Maar bij mij komt het ook wel een keer. Zeg, zeg, zeg, zeg, zeg, zeg. zeg. Ja, ja. Wat is het er nou? fijn dat weer... je bent, jongen. Fijn om weer te horen, Nou, dankjewel. Ik ben je te zien, want ik heb uh, ik gehoord... Uh, deze week ging uh, iets met de camera, dus zo, werkzaamheden of zo of uh, iets. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik heb net al in de uitzending... Je, je staat in beeld, dus... Uh... Oké, okay, ja. ja. De, de, de zender ligt eruit, hè, wist je dat? Nee. Ja, de, de, de, de uh, etherzender, zeg maar. De RM-zender ligt eruit, die is kapot. Oh. We hebben een, een stroomstoring hier gehad in de regio afgelopen weekend. Ja, dat klopt. Dat weet ik. Maar de zender ligt er dan toch niet uit? Nou, ja, die is gewoon kapot gegaan hier, die zender. Oh? Ja. Echt waar? Ja. Dus maar goed, uh, ZFM zendt natuurlijk via internet uit en, en via de kabelkrant. En uh, via al. de kabel, ja. ja. Eh, dus, dus, je, je. Dus, de, dus de mensen kunnen hem toch uh, gelukkig ontvangen. Ja. Maar, maar uh, ja, ik, ik raakte even in paniek, want ik reed in de auto hier naartoe... en ik stemde mijn, uh, mijn autoradio af op ZFM Zandvoort. Ja. ja en de ik... Ik denk nou, dat is ja, een dat heel raar nummer eigenlijk. Tijd. Dat nummer ken ik niet, dacht ik. Huh? Nee. nee. Nee, dus. dus uh, nee. nee, dat. Maar, ja, ja, ja. Dat hoorde oh, nee, je. Maar ik wist dat niet. Maar je bent in, uh, in Amsterdam ben je in ieder geval heel goed ontvangen, dat sowieso. Oh, dat is mooi. We hebben elkaar een beetje Amsterdamse gepraat ook nog? Wat nee, je, je plat gaat praten van bij ons in Amsterdam. O, in Amsterdam. Nou klink je net als, als uh, krijgt er allemaal die. Ja, oh, de cooler, de cooler hè. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ja, ja, ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar ik ga niet te lang uh, op jouw lijntje zitten, want uh, je bent muziek aan het draaien. en Je bent radiostation. Ja, dat klopt. En ze zitten ook niet op dat genul van mij te wachten, dus... Uh, nou, ja. Maar uh, ik heb wel een verzoek verzoeknummer. Oh, oh. Nou, als er om gevraagd wordt, dan... Uh, dan, dan uh, dan is het verzoeknummer. Dan is het verzoeknummer. En dan rang schrik ik dat ook onder verzoekjes. Dus je, ja, je mag dus het zeggen. Even, je mag, wat zei je? Je mag het zeggen. Wat, wil je, wat wil je straks horen? Een verzoeknummer. Ja, oh. Nou, leuk. En wat voor. Ja, eh, dan moet je ook. Aan. Oh, je moet het naam en de titel hebben. Ja, moet je hem de titel meer... ti verklappen, Wil. Nou, ik zal je vertellen: ik wil graag een nummer van Frank Boeien, de Verzoening. Ga jij zoenen met Frank Boeien? Nee, joh, dat, ga, dat ga je toch niet doen? Nee, hey, he? ja, je maakt er weer grapjes van, Duif. Maar uh, zo dit bel je mij Wat was het ook alweer? <laughs> ja. uh, de verzoening van Frank Boeien. Ik ken het niet. Ik ken wel Kronenburg Park en zo. Ken jij het niet? Nee, ik ken de verzoening van dan Frank Dan moet je een keer bij Bruis in de gaan, vriend. Oh want, uh, ja, dan oh, ja. geef je cursussen. Ik geef er workshops. Oh, kijk, jij verdient... Maak je die... rustig blijven zitten, hoor. Jongen. Ja, dan weet ik waar je die dikke auto van rijdt natuurlijk. Allemaal van die workshops natuurlijk. <laughs> ah, zo is het. Hey, nee, dat is goed, jongen. Kijk maar of je kunt vinden en, uh, en dan hoor ik hem wel. Hè. Ja, dat komt is, uh, goed. gewoon een mooi nummer. Ga het proberen. Goed zo. Dank je wel. Dank je voor het bellen. Uh, ik zie je vrijdag. Tot vrijdag. Oh ja, hey, luisteraars. The Boys are back in town vrijdag. Hè? Wanneer? Wanneer? Ja, vrijdag. Hoe laat? Ja, uh, vanaf 9 uur. 9 tot 12. En ze blijven tot 12. En, en ja, ik geloof Sinterklaas ook nog komt. Dus... Sinterklaas ja, ja. ook nog bellen, geloof ik. En, uh, ja. ja. het oh, weer en, en, en ja, een hele komt ook nog een pruikenmaker van Sinterklaas, die, die, die zijn die baard uh, watergolft en permanent en zo. En, uh, die man zelf of die baard van Sinterklaas? Nee, nou, nou, ik weet niet wat hij allemaal doet met Sinterklaas. Dat, uh, oh, oh, oh. <laughs> ik heb geen, ja, ja, en, ik heb geen en, idee. En natuurlijk, pluspunt en zo. En, uh, en uh, ja, natuurlijk sterren is er ook bij. Nou, gezellig toch? Het wordt, uh, het, het wordt wel, uh, ja, het begint dit, jouw programma, begint, begint steeds meer op een depedantie te lijken van de boys. Dat moet echt niet, hè? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Dat gaan we niet doen. Oké. Okay. Hé, hey, Willem. Ja, is goed, jongen. Ik slinger de volgende plaat erin. Dank je wel, much. maats. Hou Hoi, hoi. Weer, haal ik me in mijn hoofd, dat ik die hemel krijg, die me wordt beloofd. Telkens weer, wordt al het blauw weer grauw, sta ik teleurgesteld, buiten in de kou. Denk ik, er komt er een waar ik alleen...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 ...van Telkens Weer, gezongen door Karin Bloemen... ...samen met Wilke Alberti. Dus een uh, duet tussen de twee uh, topzangeressen van Nederland. Telkens Weer, een prachtige uh, nummer geschreven door Ruud Bos... ...met wie ik het genoegen heb gehad... Uh, ...ooit eens een uh, radio-uitzending te mogen maken. Ruud Bos, een hele vriendelijke, aardige... vreselijk muzikale man... ...die uh, heel veel mooie muziek heeft geschreven. Niet alleen dit liedje van Telkens Weer, maar ook... Uh, Muziek voor de Efteling, voor al die attracties en zo. De, als u daar rondloopt en, een, en u stapt zo'n attractie binnen, hoort u uh, onder andere muziek van Ruud Bos. Zo is het. Willem. Willem, zit je er klaar voor, jongen? Want hier komt hij hoor: Frank Boeien. En uh, hij is niet meer kwaad, hij is uit op een verzoening.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 helemaal gelijk hoor. Prachtig nummer van Frank Boeien En luisteraars, ik, nou, ik ben gewoon eerlijk. Hè? Ik, ik kende het liedje wel, maar ik wist gewoon de titel niet. Dat heb je wel als dat je, je hebt het al gehoord. Het meerdere keer gehoord zelfs. Maar dan weet je gewoon niet. Uh, hoe heet het eigenlijk, het liedje? Parano. En dan Kijk. denk je van nou, uh, ik heb je lief. Dan heet het zo zeker. Nee. Zo heet het helemaal niet. Het heet uh, Verzoening. Frank Boeien, Speciaal voor Willem Ruis. Spreken de zilver, Zwijgen is goud weet de duifje van jullie allemaal houdt. Zal ik in Golden, golden But my eyes still see. Nou, wat doen jullie nu? Ja, er zit toch zeker een, een haartje op mijn cd. Ik, ik haal hem even uit mijn spelertje vandaan. Moet het wel lukken. Het spelertje weigert nu ook, ja. Het spelertje gaat nu open, luisteren. Als u het kon zien... Dat, dat dat spelertje helemaal automatisch open gaat. Ja, hij, uh, er zit kennelijk een vuiltje op de cd... en dan schijt hij ermee uit. Hè? Heb ik weer, heb daar weer. Nou ja, goed. In ieder geval, uh, u heeft een klein, uh, kleine wijze les gehad... dat spreek is en zwijgen is goud. Silence is golden. Het waren natuurlijk de tremolos. Maar Annemieke... Uh, nee, oh, sorry, Susie. Susie Davis heeft nog een prachtig nummer aangevraagd. Uh, uh, Alabama... Alabama of Alabama, zo moet ik het waarschijnlijk uitspreken. Angels Among Us, oftewel, er zijn engeltjes onder ons luisteraars. Ik hoop dat er voor u ook een, een engeltje op uw schouder zit... wat constant bescherming biedt en vooral liefde. Speciaal voor Suzie... De reden dat de aanvraag is helaas niet zo, niet zo leuk. Een vriendin, die tien jaar leed aan kanker. Nou, zo is hij. Heel veel sterkte ermee. Ik heb een kerk cut through the woods. En ik verloos mijn weg. Het was verkeerd, en ik was verkeerd en alone. Maar dan een kinde oude man took mijn hand en liet me terug.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 Decide again to guide us with Met uh, Angels en Maas. Uh, ja, Susie, uh, ik lees uh, dat het nog maar kort geleden is anderhalve week geleden dat jouw dierbare vriendin uh, is overleden. Uh, kanker is hier ook een ziekte in Nederland die uh, de meeste slachtoffers volgens mij uh, eist als het uh, om overlijden gaat. Ik heb zelf uh, de afgelopen anderhalve maand ongeveer uh, twee familieleden verloren aan, uh, aan dementie. Dat is weer een ander hoofdstuk. Maar ja, ook mensen die ik al uh, meer dan 40 jaar zelfs kende. En uh, het blijft pijn doen. En die pijn die zal wel een tijdje blijven. Maar uh, namens alle luisteraars van Zien en en mijzelf... wensen we jou daar uh, in het uh, verre Amerika natuurlijk heel veel sterkte met het verlies. En ik weet zeker uh, dat je vriendin stiekem mee heeft geluisterd ergens op een wolkje. Althans, daar hopen we dan maar op. We weten het niet. Hè. We weten niet wat er is uh, na de dood. We kunnen er alleen maar naar raden. We kunnen geloven. En uh, nou ja, meer kan je niet doen. Je weet het niet. Uh, nou goed, we, we stappen er even overheen, uh, luisteraars. Het is zo vreemd, maar op de duur zal het wel. Dat het leeg is waar jij zo voor jaren was. De geluiden van de stilte leer je kennen. En hoeveel geluid dat is, merk ik nu pas.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 you heeft hem ongetwijfeld herkend onze Rob de Nijs. Nou, de volgende daar weet ik dat ik er een hoop mensen ook een groot plezier mee doe. Alan Jackson met Remember When. Prachtig, nummer ook dit. Good. Remember when the sound of little feet was music We danced to week Alan Jackson, een zanger uh, waar ik door mijn goede vriend Willem Bruist op werd gewezen... die ik ook niet kende, maar heb leren kennen. En sindsdien draai ik hem bijna elke uitzending van Tussen App en Vloed. U hoort Heather, uh, natuurlijk het uh, bekende werkje wat uh, bij Veronica klonk... toen de zender uh, offline ging. Uh, en Heather wordt door, door de Carpenters en zijn instrumentaal nummer... Wat, uh, mij in de gelegenheid stelt, luisteraars, om even afscheid van u te nemen. van het eerste uur van tussen Vloed. Ik heb daarvoor nog een uh, seconde of vijftig. En dan uh, komt, het, als het goed is, het nieuws erin. Althans, dat gebeurde het eerste uur niet. Er was een afsluiter en uh, er kwam geen nieuws. Dus, dus, nou ja, goed. Dan heeft u het misschien wel uh, op televisie gezien vanavond. Uh, ik weet niet wat er is met de zender wat dat betreft. Dus, uh, ja. Hij, hij, hij, ik zie nu op het scherm ook geen nieuws ingepland. Het dus. kan zijn dat. Uh, dat we gewoon doorrammelen zeg maar, naar de klok van uh, 11 uur. Ik ben in ieder geval tot uh, 12 uur bij u. Blijf ook bij mij, dank u wel.